Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat nog steeds niet goed in het onderwijs. Volgens de inspectie hebben veel leerlingen en studenten last van achterstanden. Het is niet voor het eerst dat ervoor wordt gewaarschuwd, zegt de baas van de onderwijsinspectie. Een jaar geleden riepen we, we moeten het onderwijs renoveren. En niet alleen de coronaschade repareren. Want we zagen al heel lang afnemende prestaties van onze leerlingen en studenten bij taal, rekenen... En burgerschap. Ja, want met die vakken hebben veel leerlingen moeite. De inspectie vindt dat het binnen twee jaar echt beter moet en komt daarom met een plan om leraren en schoolleiders beter te helpen. De hoofdverdachte van de dodelijke mishandeling op Mallorca afgelopen zomer komt voorlopig vrij. Saniel B. was de laatste verdachte die nog vast zat voor de dood van Carlo uit Waddingsveen. Volgens de rechter is er geen reden om hem langer vast te houden. Hij blijft wel verdachte in de zaak. Iemand in Den Haag gaat zijn wandelingetje gistermiddag niet snel vergeten. Diegene kwam onderweg in het Zuiderpark in de struiken een placenta tegen. De vinder belde meteen 112, waarna agenten de placenta hebben meegenomen. En daarmee is het onderzoek eigenlijk meteen voorbij, want het is niet strafbaar om zoiets achter te laten. Een historisch moment in de Amerikaanse honkbalcompetitie: Voor het eerst ooit stond er een vrouwelijke coach op het veld... De coach van de San Francisco Giants werd na wat gedoe van het veld gestuurd en dus moest Alyssa Necken invallen. Alyssa Nakken is out there taking over. And you know what, Donnie? I have a daughter. You have a daughter. And you know, what? I think it's great. And if I have a daughter that loves sports, whatever the sport may be, and you get an opportunity to do something like that here, here. Ja, ze kregen een staande ovatie van het publiek en de Giants wonnen de wedstrijd trouwens met 13-2.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 De snelste zijn, ze halen nooit meer in. Hij denkt, verdomd, ik win. <totstuk> nooit meer alleen.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 Blij je dik, echte vrienden, als je wint, nooit meer eenzaam zolang je wint.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 heb je vrienden, je rijden je, je, Rij je dik, echte vrienden, echte vrienden. als jij wint, nooit meer nooit eenzaam, nooit meer zolang, eenzaam. Je zolang je wint. Als je wint, heb je vrienden,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 U kunt meedoen als u zonder behulp weer kan opstaan van de grond. Deelname op een stoel is natuurlijk ook mogelijk, en dat kan alleen op vrijdag. Elke maandag plus vrijdag van half tien tot half elf. 2,50 per les, inclusief koffie, thee naar afloop. De eerste les, een proefles, is gratis. Aanmelden vooraf is nodig. Maak een afspraak via telefoon 023. 3040700 700 0 en dat kan alleen via kantooruren. Vanessa met upside down. En we gaan door met de Time Bandits. I'm specialized in you. Boshof is een 200 hectare groot landgoed van natuurmonumenten. Het maakt een ontwikkeling door van open stuifzand naar bosgebied. Een proces dat door de aanleg van parkbossen hier en daar werd versneld. Ook het open karakter in het gebied te handhaven is hier een aantal Shetland en enkele Schotse hooglanders aan het grazen gezet. Honden zijn niet toegestaan, ook niet aangeleind. De rondwandeling is er aangegeven met groene paaltjes. De lengte is 3,5 kilometer, duurt ongeveer 1 uur. De ingang is de duin lust weg.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 Yesterday, yesterday, yesterday. Edmund Grant, geboren in 1948, is een Britse zanger en producent. In de jaren 80 scoorde hij enkele grote internationale hits. Grant verhuisde in 1960 met zijn familie van Guana naar Londen. Daar richtte hij in 1965 de band The Eagles op. De eerste. ...multiraciale groep die enige erkenning kreeg in Engeland. Hun eerste single flopte, ondanks veel radioaandacht. Halverwege vanwege de jaren 80 brak Kran nog verschillende singles uit... ...die kleine hitjes werden en flopten. In 1982 bracht hij de hit I Don't Wanna Dance Met uit. Deze haalde de tweede plaats in de top 40. Cran scoorde nog eenmaal een wereldhit in 1988... ...met het nummer Give Me Hope, Joanna... Over de apartheid in Zuid-Afrika. Dit nummer werd in Nederland een nummer 1 hit in zowel de Nederlandse top 40 als de nationale hit rate top 100. Hier is Eddie Grant met I don't wanna dance. have to Dit waren de Nits met Nesquio. En de volgende is de Dolly Dots Love Me Just A Little Bit More. Veel veel jongeren tussen 18 en 27 jaar die elkaar willen ontmoeten. Er wordt een maaltijd gekookt en over diverse onderwerpen gesproken. Voel je, je ook weer eens eenzaam? Meld je dan aan voor deze gezellige avond door contact op te nemen met Marieke. 06-363-00809. 06-363-00809. Twee woensdagen in de maand van 6... Tot 9 uur in de keuken van Pluspunt. Het is gratis. Scootmobielclub de Antilopen. Eén keer per maand op donderdag om half twee. Gezellig samen op stap. We starten in Pluspunt en rijden een leuke route... met allerlei smakelijke pitstops ergens onderweg. Een vrijwilliger gaat mee op de fiets. De kosten zijn 3,50 per keer. Opgeven kunt u via de balie van Pluspunt. 0,23... 5740330 5740330 Deze prachtige instrumentalen van Nova, Aurora... gaan we door met Roberto Giacchetti en de scooters. I save the day. Come on, come on! yourself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 Sylvie Meijs, een Nederlandse presentatrice, actrice en model. Geboren in 1978 en Sylvie wordt dus vandaag 44 jaar. En dan hebben we Rientje Ritsema, een lange baanschaatser. Geboren in 1970, dus die wordt vandaag 52 jaar. Dan hebben we Al Green, een Amerikaanse gospel- en soulzanger. En een dominee, geboren in 1946 en die wordt vandaag 76 jaar. Al Green is een Amerikaanse kospel en soulzanger en dominee zoals ik al zei... en hij is een van de populairste soulzangers aller tijden... die zijn grootste successen heeft behaald in het begin van de jaren 70. Hij is de zoon van een boer. Op zijn negende begon Al Green met optreden in een kospelkwartet genaamd The Green Brothers. Het kwartet deed gedurende de jaren 50 op in de geheel zuidelijke Verenigde Staten... Later verhuisde de familie naar Grand Rapids in Michigan, waar het optreden verder ging tot Al Green 16 jaar oud was. Zijn vader haalde hem uit de groep als hij zijn zoon heeft betrapt op het luisteren naar Jackie Wilson. Hier is Al Green met Let's Stay Together. just came to see Altijd weer. Zie Full of Locomotief is er voor alle senioren, ook als er lichamelijk of geestelijke gezondheid, wat beperkt is. Met elkaar, deelnemers en vrijwilligers, organiseren we iedere dinsdagochtend een gezellige bijeenkomst waarbij iedereen zichzelf mag zijn. We drinken met elkaar een kop koffie of thee. De ene keer wisselen we ervaringen uit, dan weer doen we een spelletje. Soms luisteren we naar muziek, een verhaal of een gedicht dat door een deelnemer is voorbereid. Of we bespreken de actualiteit. Na de koffie gaan we ontspannen bewegen op muziek. Dit doen we ieder op zijn of haar eigen niveau en tempo. Elke dinsdag van 9 tot 12 uur. De kosten 2,50 per keer. Inclusief koffie of thee. Informatie of aanmelden kan door te bellen of te mailen met Eva Elfrink. Telefoonnummer 06 446 83. 1100644683110 06 3110. Of u mailt naar e1